1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met de inzet van een Europese troepenmacht... in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In het land woedt sinds december een burgeroorlog... tussen islamitische en christelijke milities. De EU-militairen worden waarschijnlijk binnen enkele weken ingezet... op de luchthaven van de Centraal-Afrikaanse hoofdstad Bangui. Daar bivakkeren nu zo'n 100.000 mensen die op de vlucht zijn voor het geweld.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 Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt alleen dat ze vastzitten. De drie krijgen consulaire bijstand. Het was toeval dat juist vandaag naar buiten kwam dat er een nieuw onderzoek komt naar Volkert van der Graaf. Dat heeft staatssecretaris Teven gezegd in het Kamerdebat over de moordenaar van Pim Fortuyn. Enkele uren voor het debat werd bekend dat het OM nieuw onderzoek laat doen naar de psychische toestand van Van der Graaf. Daarbij wordt ook bekeken hoe grote kans is dat hij weer in de fout gaat. Op Wall Street is een einde gekomen aan een dagenlange neergang van de beurzen. De Dow Jones-index en de S&P 500 sloten iets hoger... net als de technologie-index Nasdaq... die dan wel weer worstelde met een flink koersverlies van Apple. De stemming op de beurzen werd vooral gevoed... doordat het vertrouwen van consumenten in de arbeidsmarkt... en het Amerikaanse ondernemersklimaat op het hoogste niveau staan sinds 2008.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 Met Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks aandacht voor het grootste internationale theater improvisatie festival. Impro. Uh, Draaien muziek van Piet Seeger, Boegbeeld van de protestbeweging en van de volkmuziek. Die is uh, gisteren overleden. En u hoort uh, tips om de nacht door te komen van journalist Gavi Keizer. Dat en nog veel meer. Maar we beginnen met uh, de literatuur. Want elke dag laten wij een schrijver of dichter kijken hoe... Uh, de actualiteit inspiratie kan bieden. En vandaag is dat uh, Maartje Wortel van haar verscheen onlangs haar tweede roman IJstijd. nacht uh, Maartje. Hallo Pieter, goede nacht. Wat, uh, <kwijden> wat heeft jou bezig gehouden vandaag? Uh, ja, er stonden weer allerlei uh, uh, grote verhalen in de krant natuurlijk. Maar ik, uh, ik merk dat ik me toch steeds richt op kleine, onbeduidende uh, uh, nieuwsrubriekjes. Uh, en ik heb nu uh, een eigenlijk twee dingen samengevoegd. Eén uh, bericht uh, zag ik op uh, telegraaf.nl. Ik weet ook niet wat ik, wat ik daar precies deed, maar er was, is een man in Dordt, als ik het goed begreep, die iedere dag 70 brieven naar de gemeente stuurt. Uh, en dat mag nu niet meer. Dat, uh, dat is hem verboden, want ze werden er gek van. En het andere bericht uh, stond in de Volkskrant... En uh, er stond dat uh, burgers nu online in beroep kunnen uh, gaan tegen verkeersboetes. Uh, die dingen heb ik samengevoegd. Uh, ik dacht dat je altijd al uh, in beroep kon gaan tegen verkeersboetes. Ja, maar, maar niet, niet online, dat was het. Het kan nu nog sneller. Dus dan, als je dan zegt van, ja, laat maar zien, ik daar hard reed, laat, laat maar eerst een foto zien. Dan, dan kan je dat nu online invullen en dan, dan krijg je die foto te zien. Ja, dan kan je dat uploaden. En dat, uh, dat maakt het voor iedereen sneller en, en dat uh, beroep wordt toch nooit gehonoreerd. Dus kan het nee, makkelijk online. Precies. Ja, nou, en daar heb ik een verhaaltje over. Zou ik dat uh, meteen gaan voorlezen? Ach ja, waarom ook niet? Ja, laten we dat doen. Uh, of moet ik zeggen dat die nachtelijke nieuwsberichten zijn ook fijn. Want die vliegtuigspotters, dat vond ik ook heel mooi. Dat had ik nog niet gehoord vandaag, maar goed. Eigenlijk, uh, eigenlijk is de conclusie met Telegraaf.nl en nachtelijke nieuwsberichten... dat als de drempel wat lager ligt, het nieuws leuker wordt. Uh, eigenlijk wel, ja. Dat is een goede conclusie. Uh, het maar, verhaal, uh, alsjeblieft. Ja, mijn verhaaltje heet... Uh, mij kan je niet maken. Hallo, meneer en of mevrouw. Jullie hebben mij verboden brieven te schrijven. Jullie zeggen dat ik jullie gek maak. Maar volgens mij zijn jullie al gek... Alles wat ik doe is mij op mijn recht beroepen. Dat mag gewoon. We leven in een democratisch land. De mensen hoeven niet alles te pikken. Jullie denken dat jullie de baas zijn, maar ik ben evengoed de baas. Ik pik niet alles. Jullie hoeven mij niet te behandelen alsof ik degene zou zijn die dom is. Er zijn heel veel mensen dom, maar ik niet. Ik ga de boete niet betalen. Het is mijn schuld niet geweest. Ik heb niets gedaan. Ik fietste gewoon en ik heb geen enkel licht gezien. Laat staan een stoplicht. Ik fietste rechtdoor ter hoogte van de overtoom. Ik was de enige niet. De hele meute fietste gewoon door richting het museumplein naar huis. Weet ik het waar naartoe. En er waren twee politievrouwen, meisjes nog eigenlijk. Ze zijn altijd met z'n tweeën de lafaards. Een van de twee zegt, meneer, wilt u even stoppen? Ik wilde niet stoppen, dus ik rijd een stukje door. Bovendien kunnen ze het tegen iedereen hebben. Ik ben de enige meneer niet die oversteekt. En die andere meid pikt het niet en ze rijdt me klem op haar politiemoutenbike. Ze zegt, wist u dat u door rood bent gereden? Ik zeg, nee, ik zeg dat ik het niet wist. Ze vragen waarom ik dat heb gedaan en ik zeg opnieuw dat ik geen idee heb. Ze zeggen dat ze er zijn voor mijn veiligheid en ze schrijven een bon uit. Ze spellen mijn naam verkeerd. Ik heb geen licht gezien. Ik rijd gewoon rechtdoor, net zoals al die anderen. Jullie kunnen geen verhaaltjes bedenken en de mensen zomaar laten betalen. Als jullie maar weten dat ik er niet aan meedoe. De boete staat feitelijk gezien niet eens op mijn naam. Ik betaal niet. Helemaal niets. Prettige dag verder. Ja, dat is de essentie van het schrijven van een, uh, van een beroep op je boete. Dat, je, dat het er maar lekker uit is en dat je goed je best erop hebt gedaan... en dat niemand het ooit volgens mij echt goed zal lezen. Nee, en dat ook iedereen uh, toch gaat proberen om de boete uh, in te laten trekken... terwijl de boete wel gewoon gegeven is omdat je echt door rood bent gereden... Of omdat je echt iets verkeerd deed. Maar je kan ook, uh, ook foto's uploaden. Het, het lijkt me wel heel leuk om op het politiebureau al die, <laughs> al die mailtjes, uh, mailtjes te lezen. En vooral ook die foto's die dan opgelood kunnen worden. Ik vraag me namelijk echt af met wat de mensen dan aan zullen komen. Of er dan getuigen zijn weer met mobieltjes die laten zien dat je niet door rood bent gereden. En het wordt net als waar we het gisteren eigenlijk al over hadden... over dat je in Zweden kan zien of je bij criminelen in de straat woont. Uh, hoe meer uh, inzicht je krijgt, volgens mij hoe, hoe vervelender het er allemaal op wordt... Nou, volgens mij gaat het hier om, om een wapenwetloop. Want, want mensen die in beroep gaan, die, die hopen stiekem het systeem te verlammen. Want, want anders is het voor de overheid gratis geld. Hè? Je zet een flitspaar neer of een of een niet al te duur betaalde agent... en die genereert boetes, die verdient zichzelf terug... plus nog iets extra's. Ja. Dus je moet dat systeem als tegenpartij dan verlammen. Dat doe je door zoveel mogelijk bezwaarschriften te doen. En dan is de volgende stap voor de overheid... om dat zo te stroomlijnen, dat proces... Dat je, dat je het systeem er niet voor, mee verlamd krijgt... dat je gewoon 10.000 bezwaarschriften per uur kunt afhandelen. En, en op die manier is dat systeem niet meer te verlammen... en verdient de overheid gewoon gratis geld. Ja, ja, dat verandert dus uiteindelijk niks. Nee, misschien dat iemand uiteindelijk op het idee komt om niet door rood te rijden. Dat zou kunnen. Ja. En uiteindelijk komt het in de staatskast terecht. Daar kun je, kan je voorzieningen van betalen. Je moet het eigenlijk gewoon zien als een soort belasting. Je moet je helemaal niet druk maken over boetes. Je moet gewoon denken van, nou oh ja, oh god, ja, God, ik betaal het maar en ik kijk er niet naar om. Ja, ik vind het ook heel opmerkelijk dat zoveel mensen zich daar druk om maken. Maar dat dus geeft ze weer een goede reden om een brief te schrijven. Ja, nou ja, als dat ze van de straat houdt. En het is alleen opmerkelijk dat zo'n man in Dordrecht de gemeente wel kan verlammen met, met zijn brievenschrijverij. Omdat de gemeente dan elke keer, er gaat dan over een ander soort procedures, antwoord moet geven. Ja, ja dat was, ik heb dat hele bericht, het was volgens mij in Doord, maar ik heb dat bericht verder niet uh, goed gelezen. Maar het was ook een, het was een heel vreemd bericht van een paar zinnetjes. En hij was een huisjesmelker, dus ik weet niet wat voor of hij gewoon ook. Los van dat hij, de, dat hij het systeem verlamde, dat het ook gewoon echt een gek was. Nee, maar volgens mij is het ook zo dat als, als de overheid te lang wacht met uh, bepaalde bezwaarschriften te beantwoorden, dat ze een schadevergoeding moeten betalen. Dus sommige mensen verdienen ook gewoon geld aan bezwaarschriften. Dan oh, kan, je, kijk, kan je redelijk inkomen bij elkaar scharrelen. Dit perspectief, Pieter, dank je wel voor, voor de tip. Ja, als je, als je boek niet zou lopen, hè, dan ja. nu alle boekwinkels failliet zijn. Dan, uh, dan kun je altijd nog bezwaarschriften gaan indienen. En je hebt zojuist laten meteen. zien dat je er ik goed be in bent. Ja, ik begin vannacht meteen. Goed. Nou, veel succes met het schrijven van bezwaarschriften... en uh, graag tot morgen. Maartje Wortel, dankjewel. Tot morgen, dankjewel. Doeg. U luistert naar uh, de VPRO Nooit meer slapen. Tijd voor Muziek Piet Sieger. Hij is overleden. En u kunt ons uh, op Twitter bereiken, VPRO NMS. Last train in Nuremberg. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Do I see Lieutenant Callie? Do I see Captain Medina? Do I see General Koster and all his crew? Do I see President Nixon? Do I see both houses of Congress? Do I see the voters, me and you? Last trained in Nuremberg Last trained in Nuremberg Last trained in Nuremberg All on board Last trained in Nuremberg Last trained in Nuremberg Last trained in Nuremberg All on board Who held the rifle Who gave the order Who planned the campaign to lay waste the land manufactured the bullet, who paid the taxes? Tell me, is this blood upon my hand? Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, train to Nuremberg. all on board. If 500,000 mothers went to Washington Saying bring all our boys home without delay Would the man they came to see Say he was too busy Would he say he had to watch a football game Last train to Nuremberg Last train to Nuremberg Last train to Nuremberg Or last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, on board. Pete Seeger, gisteren overleden op 94-jarige leeftijd... The Last Train to Nuremberg, dat was zijn anti-Vietnam lied. Hij was een boegbeeld van de protestbeweging in de jaren 50 en 60. Werd toch op het podium gehezen in onze tijd... bij Occupy bijvoorbeeld, als protestzanger. Bruce Springsteen was een groot fan van hem. Omschreef hem als een levend archief van de Amerikaanse muziek... en het Amerikaanse geweten. Een bewijs van de macht die liedjes hebben om geschiedenis een setje te geven... Seeger heeft nog uh, samengespeeld met Woody Guthrie... en hij maakte zich sterk voor vakbonden, burgerrechten... en uh, natuurlijk voor wereldvrede. En een tijd lang mocht hij zelfs de VS niet meer inkomen... was die persona non grata tijdens de heksenjacht op communisten in de jaren 50. Maar hij heeft het toch nog ver geschopt... want in 2009 mocht hij samen met Bruce Springsteen... president Obama toezingen tijdens zijn uh, inauguratie. Straks uh, nog meer muziek van Pete Seeger. Maar eerst uh, tijd voor de gewone kunst. De VPRO Nooit meer slapen luistert u naar. Beeldend kunstenaar Jan Tien Jongsma stelt momenteel grote tekeningen en knipsels tentoon in het stedelijk museum van Kampen aan de IJssel. Gijsbert van der Wal, onze verslaggever, ontmoette Jongsma al daar in het museum. is vier zalen. You're my favorite waste of time, heet je, tentoonstelling. En ik zat dus op weg naar, naar hier naar Kampen, naar het museum waar we nu zijn in de auto de hele tijd met dat liedje uit de jaren tachtig in mijn hoofd. Ja, dat klopt. Ik heb het ook uh, toen ik in Kampen was bezig kijken... hoorde ik dat liedje op de radio en het leek me eigenlijk zo'n uh, staan en dan heb ik ook in de titel You Are, staat tussen haakjes. Ja, net als in de titel van het liedje. Dat weet ik eigenlijk niet, ja, is dat zo? Ja, ja. Oké, okay, nou, het gaat erom dat het eigenlijk waste of time is... dat het iets heel uh, tijdrovend is, terwijl het geen enkel uh, serieus nut dient. Maar wel favorite. Ja, het is natuurlijk heerlijk om te doen. Dat liedje is ook echt de soundtrack van deze tentoonstelling. Daarom heeft het ook uh, deze titel gekregen. We moeten eens kijken of we er ook de soundtrack van deze reportage van kunnen maken. Of misschien moeten we dat ons luisteraars niet aandoen. Want het is natuurlijk toch een beetje oppervlakkig jaren tachtig liedje. En je krijgt het niet met je hoofd uit als je het eenmaal gehoord nou, hebt. Dan zullen we het niet zingen. <lacht> oh, <ja. lacht> Heel veel mensen zien natuurlijk het maken van kunst uh, als nutteloos. Dus daar is het ook een beetje een, uh, een grapje over, wat ik niet zo vind. Maar het gaat ook over dat mijn tekeningen en de knipwerken die hier hangen... eigenlijk heel arbeidsintensief zijn, dat ik dat heel veel doe. En het gaat ook over het soort uh, manier van tekenen die ik heb. Die heeft te maken met de uh, folkloristische manier van tekenen... of de niet-academische manier van tekenen. En dat deden die mensen eigenlijk alleen maar om s avonds zich uh, goed te vermaken... zonder dat ze dat wouden Die verkopen. mensen dat zijn dus eigenlijk gewoon amateurs? Amateurs. Ja. Uh, sommigen natuurlijk wel weer heel vernuftige... maar inderdaad mensen die niet specifiek geschoold zijn uh, in het maken van kunst. Daar laat jij door inspireren? Ja, omdat het een um, ongedwongere, uh, directere manier van uh, kunst maken is. Een niet zo elitaire, afstandelijke manier is natuurlijk ontzettend veel uh, moderne kunst... waar ik op zich helemaal niet op tegen ben... die um, juist niet het versierende, kleurige, decoratieve aspect uh, in zich heeft. Het decoratief is heel vaak een scheldwoord. Want ik zeg wel eens tegen de kunstenaar... ik vind het de decoratief zo mooi en dan zie je ze heel zuur kijken. Ja, nee, decoratief mag niet en te verhalend of anekdotisch. Anekdotisch dat, is ook een scheldwoord, ja. Dat is ook een scheldwoord. Nou, dat zijn alle dingen <laughs> okay. die ik hoog in het vaandel heb. Ten eerste maak ik mijn eigen werk omdat ik heel graag het wil maken. Ik heb gewoon zin om dat te doen. Ik heb, stel me iets voor en ik ben gewoon benieuwd hoe het er dan uit gaat zien. Echt de maakdrift. En uh, dat zie je ook bij veel amateurs. En ze hebben een versierdrift. Ze versieren hun eigen spullen, hun eigen huis... Uh, ze doen het gewoon om zich niet te vervelen, het is een hobby... om de tijd wel op een, uh, op een aardige manier door te brengen. Iets anders dan alleen maar voor de tv te hangen. Ja, oké, okay, dus dat vandaag favorite waste of time. Ja, dat moet het zijn. In de afgelopen jaren maakte Jantine Jongsma... een soort plattegronden van periodes uit haar eigen leven. Grote, volle tekeningen waaraan ze vele weken werkte... Ze hebben, ze zei het zelf al, iets naïfs, iets decoratiefs en vrolijks. Er zitten zowel abstracte als figuratieve verhalende stukken in. En teksten, ze verwerkt er ook vaak woorden in. Alles is toegestaan in die tekeningen, dat is het leuke. Je ziet er jongsma's tekenplezier aan af... en je hoeft dus niet per se van haar biografie op de hoogte te zijn... om het werk te kunnen appreciëren. Mijn leven is eigenlijk ook niet zo uniek, want iedereen kan eigenlijk zo'n soort leven wel volgen. Eigenlijk leef ik het leven van een borduurpatroon... waar altijd uh, mannetje en vrouwtje naast elkaar zijn... en waar daaronder dan een tafel in een bed wordt gedeeld. En uh, daaronder weer het huisje met het kerkje ernaast. Het borduurpatroon van Jantien Jongsma. Ze werd op het Friese platteland geboren, bracht haar tienerjaren in Alkmaar door... en verhuisde daarna naar Amsterdam. Midden jaren tachtig, toen Your My Favorite Waste of Time een hit was... zat ze op de academie voor beeldende vorming en op de Academie. En aan die studententijd in Amsterdam heeft ze zo'n plattegrondachtige tekening gewijd. Onderin uh, zie je nog een huisje dat heet uh, Bij Moeders pappot. Daar woon ik nog thuis. Maar het was uh, tijd om naar de middelbare school naar Amsterdam te gaan... In een aanhanger gooide ik uh, wat spulletjes die ik had verzameld. En uh, mijn vader bracht me naar een studentenhuis in uh, Amsterdam... waar ik een kamertje inrichtte. En door de poort rijd ik naar binnen. En Amsterdam heb ik een beetje nu... Dat is, dat is het enige planmatig in die tekening. Is dat er wel een soort cirkelvorm in zit. En de rest van de tekening moet je je voorstellen... dat ik werk op een soort uh, gekleurde, waterige ondergrond. En als die droog is... Breik, zeg ik maar, de tekening een beetje aan elkaar. Ik heb dus wel een soort beeld uh, in mijn hoofd wat het moet gaan worden. Maar ik, ik reig zeg maar, per huisje, per straatje, per klein onderwerpje... de tekening aan elkaar als een handwerkje. En uiteindelijk door die veelheid denk ik wel dat als mensen er... je kan in die tekening gaan. Door de poort kan je naar binnen gaan en kan je me een er beetje... Er staat ook letterlijk een poort. hè? Dus er is een poort naar de stad Amsterdam die een cirkelvorm heeft... Ja en ook echt een platte cirkel is in de, in de tekening. Ja, en je kan het ook, een, be je kan het ook wel een beetje zien dat dat cirkelvormig... en dat er grachten zijn en huizen. En als je heel goed kijkt, zie je ook dat die mensen... heel veel mensen die ik niet ken, zoals een stad is... mensen aan het werk zijn, mensen aan het winkelen zijn... Um, mensen aan het rondwandelen zijn. En daartussen beweeg ik me dan. Maar dat is voor de toeschouwer niet meer waarneembaar waar ik ben. Of ik ga gewoon op in de grote stad. En dat is dus inderdaad precies hoe het uh, ging in je leven. Zo ging het in mijn leven, Het bedoel... ja. is ook een eindpunt van een serie van Allemaal... die begon in, uh, met een tekening Harlingen en die eindigt in uh, Amsterdam. In het boekje bij deze tentoonstelling zijn twee kindertekeningen van jou afgedeeld, zag ik. Die je ma gemaakt hebt toen je een jaar of zeven was. En toen dacht ik, eigenlijk is er niet zoveel veranderd sindsdien in jouw tekeningen. Dat is ook precies de reden dat we die uh, uh, tekeningen hebben opgenomen. Ten eerste uh, vind ik tekeningen horen eigenlijk ook bij mij bij de volkskunsten niet academische, de ongeschoolde kunst. En mijn eigen kindertekeningen hebben nog het grappige dat als je ernaar kijkt... dat bijna alle aspecten die in mijn tekeningen nu nog voorkomen ja. daarin zaten. Ik teken graag allemaal keurige straatjes met de huisjes aan één kant... en vaak, zoals kinderen vaak doen, omgeklapt aan de andere kant. Dus en, niet uh... je veel aantrekken van het, van het officiële academische perspectief... Nee, dat heb ik me helemaal eigenlijk weer uh, bijna afgeleerd. Om, uh, hoewel ik het uh, hier en daar wel gebruik. En ik weet ook wel hoe je het uh, zou kunnen tekenen. Met echte diepte en met groot op de voorgrond. En klein mm -hmm. op, de, <laughs> op de achtergrond. Ik snap wel hoe het moet. Maar je kan soms uh, door groot en klein af te wisselen ook... Uh, en dat is wat kinderen ook vaak doen. Belangrijk en onbelangrijk afwisselen. Ja. He, en dat de, zie je ook veel in de primitievere kunst. Hè, dat... Uh, de, de, de koning groter is afgebeeld dan zijn onderdanen. Dat is precies waar ik op doe. En ook die kindertekening, één uh, tekening in het boek... is ook dat je het interieur van het huisje ook van buitenaf kan zien. En dat is iets wat ik ook heel graag toepas. Uh, je ziet de straat met allemaal huizen... en achter, in, achter alle ramen uh, heeft iedereen weer zijn eigen verhaal. En dat gebeurt eigenlijk allemaal tegelijkertijd. En dat is eigenlijk hoe ik tot die enorm volle... tenminste, dat zeggen sommige mensen, het is een beetje vol, die tekening... Mm -hmm. Maar uh, zo ervaar ik ook dat als ik uit mijn eigen huis stap en ik sta op straat... dan ervaar ik ook die complete volheid en die tegelijkertijd van alles wat gebeurt. Ja, en ook nog, ook nog gelijktijdigheid van wat je net zei naar aanleiding van de tekening over Amsterdam. Verschillende momenten in de tijd inderdaad uh, van je eigen leven... autobiografische ja. uh, belevenissen in één tekening verwerken dat komt omdat die verhalen eigenlijk nog steeds in mij nu ook zitten. Ja, dus die is, zijn niet vertrokken. Het is echt een tekening als een hoofd. Zoals in je hoofd alles ja. naast elkaar bestaat, zo is het in je tekening ook. Dat is eigenlijk zoals ik het weergeef, ja. ja. Is het nou zo dat je als kunstenaar een wat kinderlijker aanleg hebt... dan als, laten we zeggen, buiten de kunst in het gewone leven? Of is het zo dat je op het moment dat je gaat tekenen... zeg maar het kind in jezelf, om het maar een beetje clichématig te zeggen, loslaat? Nee, ik probeer juist dat weer helemaal op te roepen. Dat alle uh, dingen die ik geleerd heb, hoe het eigenlijk zou moeten... of wat andere mensen doen, dat weer los te laten. En ik probeer juist weer op te roepen van... hoe kan je dat nou eigenlijk heel... Direct vertalen. Wat je nu denkt. of welk verhaal je nu in je hoofd hebt. hoe kan je dat nu meteen. Uh, in een beeld omzetten? En dan kom ik op deze manier van tekenen. Maar ik probeer het bewust toe te passen. Mm -hmm. Dat is het ja. niet kinderen eraan. Een kind kan het niet anders doen. En ik maak een keuze daarvoor. Ik heb de tentoonstelling zo ingericht. dat het heeft uh, knipsels voor de ramen. en tekeningen aan de muren. En knipsels noem ik het, maar ik snij ze met een mesje. En ze zijn. Anderhalve meter bijna bij drieënhalve meter hoog. Keer hoeveel? Negen ramen. Ja. Dus negen van die enorme knipsels gemaakt voor deze tentoonstelling. Ja, en, uh, en ik heb ze losjes gebaseerd op tekeningen die ik al heb. En ze zijn ook losjes. Uh, de thema's zijn dus ook wat algemener. Ze heten dorp of stad of um, werk of thuis of home in het Engels. Feest, familie, gezin en eentje heet er nu en dan. En we staan hier voor vroeger? Vroeger staat in de kerk. En, uh, ja. en de kerk staat voor vroeger. Maar de tekening heet dorp. Ah, ja. En uh, de meeste tekeningen... Er staan ook die weer, ook weer, weer gaan woorden, over specifieke dorpen. Ja, ik heb wat losse, uh, Er staat een bushokje in. En dat is gewoon ook om dat uh, vak mooi op te vullen. Ja, ja, maar even voor de duidelijkheid. Bushokje staat er dan in letters in, in het bushokje geschreven, geschreven. Het woord bushokje. Ja. ja. Je moet je voorstellen dat als je een knips wil maken... ...dat je niet altijd alles er maar uit kan snijden, want dan valt je knipsel uit elkaar. Alles moet zeg maar met een lijntje naar iets anders lopen. Alles moet verband hebben. Want anders een soort spinnenweb. Kan niet, het is als een spinnenweb moet het aan elkaar hangen. En je kan gedeeltes opensnijden en je moet gedeeltes dus ook dicht houden. Maar zo zie je ook zien dat bijna ieder mannetje of vrouwtje houdt de ander weer vast. Want anders zou die losvallen. En, uh, en soms los ik het op om lijntjes bij elkaar te houden door het woord erin te zetten. Het woord mededelingen staat ook echt in het mededelingen vakje. Vroeger in het dorp waar ik woonde hadden we overigens ook echt een bordje waarop stond mededelingen. Ik, weet, ik was te klein om daarin te lezen wat daarin stond. Maar ik denk dat het eigenlijk over uh, uh, wie er was overleden ging. een uh, Aangekondigde trouwerijen of zoiets. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar dat... Wat was het dorp eigenlijk? Ik, ben een, ik heb heel lang gewoond in het dorp Sexbieren. Oh ja. En Sexbieren was ook dit dorp, is ook een beetje zo opgebouwd met een kerkje in het midden. En dan zo'n rondweggetje eromheen met bomen. Ja, dat is echt het hart, uh, hart van het dorp. Maar er zitten ook heel veel dingetjes die gewoon alleen maar uh, favorite waste of time zijn. Die alleen maar leuk zijn om te maken. Hè? Het is een vrolijk dorp, er wordt gewoon. Uh, vrolijk in rijtjes gedanst en uh, ze rijden een beetje rond op een boerenkar. En ze rijden rond op een, op een soort dorpsplein en dat lijkt me ook een favorite waste of time uh, om te maken al dat, dat plaveisel, dat hele patroon in de, in, de, in de straatstenen. Het is ontzettend leuk om te doen en ik vind het zelf, het grafische aspect vind ik dan ook, het levert je heel veel op. En een je soort visgraadpatroon. Uh, het visgraadpatroon maar ja. houdt ook natuurlijk dat straatje bij elkaar. Ja, want het zijn de verbinding, verbindende lijntjes tussen allerlei ja. onderdelen van het knipsel, want... Wij kijken wel door die straatstenen heen naar de straatstenen buiten. Want het is dus een patroon, een soort visgaatpatroon van klinkertjes. Maar je ziet alleen de lijnen die die klinkertjes definiëren. En, want het, is, het hangt voor het raam en het is half doorzichtig. Dus je kijkt door de straat heen, door jouw straat in het knipsel heen... naar de straat buiten ja. waar hier in Kampen fietsen geparkeerd staan. En daar, uh, je ziet hem ook bij een ander knipsel die... Uh meer over werk gaat. Daar zie je meer een uh, soort uh, water en sluisjes en bruggenvoorstelling. Mm -hmm. En die kijkt dan ook uit in kampen op de IJssel. Ja. Dan moet ik zeggen dat was wel een beetje cadeautje, want dat had ik me niet zo gerealiseerd dat dat zo goed zou uitkomen hier. Maar uh, door het knipsel heen zie je eigenlijk ook de echte situatie, wat het knipsel zeg maar een beetje abstracter verbeeldt. Het licht mee. Het is iedere dag anders. Als de zon er doorheen schijnt, heb je heel duidelijk ook de schaduwen. Dus alle figuurtjes die erin uitgesneden zijn... werpen schaduwen op de luiken en op de vloer. Oh ja, dat is helemaal leuk. Als hier de zon doorbreekt... dan krijg je natuurlijk ja. een hele dat soort... Dat is vandaag even niet gegeven. Het soort kaleidoscopisch... Uh... En de kleuren van de achtergrond van de straat... spelen door de kleuren heen van het knipsel. Dat hoort u goed, de kleuren van het knipsel. Want Jantien Jongsma heeft ze gesneden in Chinees papier... dat doordrenkt is met transparante inkt. Van buiten, van buiten het museum... hebben de knipsels dus dezelfde kleur als van binnen. Maar van binnen is het effect nog mooier... omdat het licht door de kleuren heen schijnt. U moet het natuurlijk gewoon zelf even in kampen gaan bekijken... maar op de website van ons programma staat alvast een foto... van de drie grote ramen aan de voorkant van het museum... De drie ramen hebben zeg maar wel overeenkomst, toch hebben ze kleuren. Maar ik heb het alleen maar hele mooie, vriendelijke, zachte kleuren willen geven. Want het zijn ook uh, vriendelijke, zachte onderwerpen. Het middelste heet feest. En na een feest komt natuurlijk een huwelijk. En dan <laughs> Tuurlijk, krijg ja. je een gezin. Zo is het eigenlijk opgebouwd. Als je, als je een leven leidt zoals een borduurpatroon. Als, als je een leven leidt als een borduurpatroon, wat ik doe... dan levert dit uh, uh, het op. En daardoor is het ook alleen maar een soort... Uh, you are my favorite race of time. is natuurlijk ook een liefdesliedje. En dat is ook, daarom heb ik liefdeskleuren toegepast. Jantien Jongsma en haar tentoonstelling... is nog tot en met 16 maart te zien in het Stedelijk Museum in Kampen. En u hoort een bijdrage van Gijsbert van der Wal. En u kunt meer vinden over die tentoonstelling. Ook op onze website vpronl schuine Nooit Meer slapen. Meer muziek van Pete Seeger, gisteren overleden. Niet uh, alleen zijn eigen uitvoeringen werden bekend. Vooral eigenlijk de, de versies van anderen. En we konden kiezen uit Bruce Springsteen, Marlene Dietrich, Joan Baez... Earth, Wind and Fire, The Birds. Nou, Heel veel mensen hebben zijn nummers uitgevoerd. We gaan terug naar de burgerrechtenbeweging van de jaren 60. 1963, zangeres en actrice en burgerrechtenactivist Odetta... zong het nummer One Grain of Sand. One Grain of Sand. One grain of sand in all the world One grain of sand One little boy One little girl One grain of sand One drop of water in the deep blue sea, one grain of sand, one little you, one little me, one grain of sand.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 One drop of water in the, the deep blue sea One grain of sand One little you One little me One grain of sand One little star in the lonely blue, one grain of sand, one little me, one little you. One grain of sand van Pete Seeger, uitgevoerd in 1963 door burgerrechtenactivisten en zangeres en actrice Odetta. In de rubriek door de nacht vertellen mensen wat hen ooit of misschien altijd door de nacht helpt. Als de slaap het niet wil doen in letterlijke of figuurlijke zin. De duistere nacht. En hoe die te overleven. Vannacht hoort u dat van journalist Gaby Keizer. Film is, is voor mij vaak iets om mij de nacht doorheen te helpen omdat je toch iets terugziet van de wereld, van je eigen leven, van je eigen problemen. En in dit verband moest ik meteen terugdenken aan toen ik pas in Nederland was. Ik kwam ongeveer twintig jaar geleden naar Zuid-Afrika... In, ik belandde in Amsterdam en ik was er ja, totaal uh, vreemd en eenzaam natuurlijk. Maar ik zag ook een wereld om mij heen die eigenlijk tamelijk saai was. Ik kwam net uit Johannesburg, een bruisende samenleving... vol problemen, maar wel ontzettend avontuurlijk. En um, uh, ik vond het een heel erg uh, nou, klein beetje saai hier in Amsterdam. Toen ging ik naar uh, mijn buurtbioscoop, de Rialto. En er draaide die avond een film van een Hongkongse regisseur... waar ik nog nooit van heb gehoord op dat moment... Uh, um, en de titel was Chunking Express. En de regisseur was Wong Kar Wai. Inmiddels is um, uh, zowel film als regisseur enorm beroemd geworden. Maar ik zag daar iets dat ik eigenlijk nog nooit in mijn leven heb gezien. Uh, had, had gezien. En iets uh, dat zo het tegenovergestelde was... van die saaie, kleurloze, grijze Nederlandse samenleving... waar ik terecht ben gekomen... dat ik opeens meer zi weer zin had in het leven... Ik zal het nooit vergeten. Het begint met het speelt het verhaal speelt zich af in, in Hongkong. het is eigenlijk een, een chaotisch verhaal over een politieagent die verliefd wordt op een, een meisje en op een zijlijn met, met allerlei uh, drugs. Uh, Drugsmokkelaar. Uh, en het, op dat punt begint het verhaal. En je ziet een beroemde Hongkongse actrice, Brigitte Lin. En, zij, heeft een, een, een, uh, en zij, zij is op de vlucht voor um, uh, uh, gangsters die achter haar aan, aan zitten. En uh, deze, deze vlucht vindt plaats in een of andere overdakte um, uh, winkelcentrum in Hongkong. En hoe dit gefilmd werd: zij heeft een blonde pruik op. En als ik me goed herinner, een gele regias. En zwarte zonnebril. En Brigitte Lin, zijn superster van Hongkongse cinema. Dat wist ik toen nog niet, maar daarna werd ik een enorme fan van. Maar hoe het gefilmd werd. De regisseur speelt met verschillende uh, filmsnelheden. Het is allemaal heel erg frenetiek. En je ziet overal om haar heen um, die, die chaos van het leven in Hongkong. En ook die kleurrijke chaos van het leven in Hongkong. En het werd ook een liefdesverhaal. De reden waarom ik destijds... En uh, naar Nederland was gekomen was de liefde. Dus dat, dat, dat gaf mij een, nieuw, nieuw, um, een nieuwe prikkel eigenlijk om door te gaan met het leven en de liefde hier in Amsterdam. En ik zal die, die nacht in Rialto echt uh, nooit vergeten. Iedere keer als ik voorbij Rialto fiets, dan, dacht, dan denk ik, ja, die nacht heb ik, uh, is, is eigenlijk voor mij bepalend geweest met Chunking Express van Ronkawa. Is dat op Jodha? Lekker manje doet hè? Ja. De, de melancholie is bij, bij Wonkawa is constant. en is alles overheersend en uiteindelijk vernietigend. Maar zelfs dat, maar dat kan ook niet anders, want dat is de essentie van de melancholie. Zodra je een, een oplossing vindt, is de melancholie weg. En is de, de, de zoete kwaliteit, de romantiek van de melancholie, ook verbroken. Dus de essentie van de melancholieke, perso melancholieke personage is dat hij um, geen uitweg heeft. En dat is wat ook zo mooi is. Ja, het klinkt een beetje masochistisch als, je het zo, als ik het zo beschrijf. Maar dat is, um, de melancholie bij Bonkarouai heeft iets bijna iets geruststellends. Het is, het is toch ellendig. En in, um, uh, als je maar blijft hunkeren, dat hunkeren is eigenlijk het doel op zich. Hunkeren naar de liefde die je nooit zal krijgen. Hunkeren naar die tijd die voorbij is. Dat is eigenlijk het doel op zich. Een, een, een leefwijze voor bijna al zijn personages die, die, die uh, altijd in, in steden, in, in uh, Azië, um, ja, gevangen zijn. In de stad en hun eigen verlangen. Hoe komt het zeggen? Ja. Je moet even de Ik ga ja, jullie meehammen. Whisky dan. Um, dat idee van, van de zoete melancholie, constante zoete melancholie, blijkt het mooist in de scène waar een van de personages, een jonge vrouw, um, die geheimelijk verliefd is op een politieagent, naar zijn appartement uh, gaat en, zich, um, en, en naar binnen gaat zonder dat hij dat weet. En zonder dat hij überhaupt weet dat zij verliefd is op hem. Um, en Zij creëert daar een klein leventje voor zichzelf. Ze begint zelf het appartement schoon te maken. Zij doet zijn kleren aan. Um, en ze gaat in zijn bed liggen slapen. En er is een, een, een scène waarin zij um, een klein vliegtuigje, een Boeing, uh, in de lucht houdt. En ze kijkt heel erg verlangend naar die Boeing. En ze laat de Boeing een beetje als een kind met een vliegtuigje speelt door de lucht uh, draaien... En hoe zij op dat moment kijkt, dat zal ik eigenlijk ook nooit vergeten. Want dat, dat geeft alles aan. Um, zij probeert eigenlijk te ontsnappen aan haar eigen droom. En dat kan, maar het blijft een droom. Dus niet de werkelijkheid. Inmiddels ken ik Nederland ook wel beter, hoor. Inmiddels um, inmiddels ook wel gebleken dat er heel veel interessante aspecten aan, uh, aan dit land is. Dus um, als je mij nu zou vragen waar, waar we hier wonen... hier of in Johannesburg of in Hongkong... dan zal ik absoluut niet hier zeggen. Dus um, uh, in, die, in, in die zin uh, blijft dat in, ja, toch altijd aanwezig. Maar dat, dat, ik zei dat net al, het moet zo zijn volgens mij. Al dus uh, journalist Gawi Keizer. We draaien in het tweede uur vandaag nummers van Pete Seeger, omdat hij overleden is. En nu eentje wederom door iemand anders dan hemzelf uitgevoerd. Namelijk door Annie DiFranco, ook al zo'n strijdbare zangeres. En die heeft heel veel liedjes van Pete Seeger gecoverd. En deze gaan we draaien. My name was Liza Calvich. All the blame for the horrors that the world did undergo A short while later when I applied to be a GI bride An American consular official questioned me He refused my exit permit, I said my answer did not show That I'd learned my lesson about responsibility I was forced to start thinking on this thing And later when I was permitted to emigrate I must have been asked a hundred times where I was What I did in those years Hitler ruled our state I said I was a child, but most a teenager But that only continued to question They'd ask, Where were my parents? My father, my mother, and the death I could not answer. I see a thing. The planet there, number 47, started to sprout and grow. Gradually I understood what that verdict meant to me when there are crimes that I can see and know. So know what it is To be charged with mass guilt Once in a lifetime Is enough for me No, I couldn't take it For a second time And that's why I am here today. You The events of May 25th the Day of our protest Put a small balance weight Contribution of peace will help just a bit to turn the tide Perhaps I can tell my children six later on their own children But at least in the future they need not be silent when they're asked where My name was Lisa Kalvelitsch over een Duitse in Amerika... en over hoe haar schuldgevoel over haar afkomst... juist een reden werd om te protesteren tegen weer die oorlog in Vietnam. Een nummer van Pete Seeger, uitgevoerd door Annie DiFranco. U luistert naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. Bij improvisatietheater denken veel mensen aan stand-up comedy... of theatersport of televisieprogramma's als De Vloer op. Maar er is meer. In de hoofdstart start vandaag Impro Amsterdam. En dat is het grootste internationale improvisatietheaterfestival van Nederland. Het grootste internationale festival van Nederland. En de beste improacteurs uit de hele wereld... die treden een week lang op in Amsterdam. Onze verslaggever Botte Jellema was vanavond aanwezig bij de opening. Anja Boorsma, het Improfestival begint vanavond. Dat speelt de komende vijf dagen in Amsterdam. Ik ontmoet je nu in de foyer van het Compagnie Theater in Amsterdam. Want hier gebeurde zojuist het afgelopen uur de eerste, ja, was de eerste voorstelling. De opening in ieder geval. Ja. En eh, wat leuk was, was dat bij, de, bij het begin even gevraagd werd... wie er nou uit Nederland kwam. Nou, dat was wel een substantieel deel van het publiek. Maar hoeveel mensen komen er niet uit het buitenland... Ja, steeds meer. Dat vinden we echt heel erg leuk om te zien. Dat uh, Impro Amsterdam echt een soort van niet alleen nationale functie in ja, improvisatie, theater brengen krijgt. Maar ook internationaal. Ja. Uh, sowieso de improvisatiewereld is mondiaal heel groot. En er zijn allerlei verschillende initiatieven, culturen, stijlen over de hele wereld. En ja. dat brengen we hier samen. En dus... Het is heel erg leuk om te zien dat de laatste paar jaar steeds meer mensen uit Europa, maar ook echt van daarbuiten naar Australië Nederland. geloof ik. Het, maar Soms zijn er natuurlijk ook gewoon mensen die toevallig al in de stad waren. Ook veel expats. <laughs> maar we hebben zeker ook uh, bijvoorbeeld Brazilianen, die waren er vorig jaar. En uh, die komen dan het jaar daarna terug. Hebben ze één keer in de cast gezeten? Dan vonden ze het zo leuk? Komen ze het jaar daarna in het publiek? Ja. <laughs> Is Amsterdam een beetje een centrum voor uh, improvisatietheater? Ik denk dat het festival Impro-Amsterdam wel... omdat we al 19 jaar bestaan, yeah. uh, inmiddels in Europa... echt een van de grootste festivals is. En daarmee dus wel heel belangrijk. Maar de eerlijkheid gebied me te zeggen dat uh, Noord-Amerika... echt de grote voorloper is hmm. op het gebied van improvisatie. Dus Canada en, en Amerika, ja, daar komt wel het neusje van de zam vandaan. Uh, just for the first team uh, suggestion of a location. End of the rainbow. Eerst even wat is het? Wat is improvisatietheater? Um, wat, wat van de televisie misschien wel bekend is zijn uh, twee grote programma's heb heb je gehad. Daar heb je de vloer op. Dat, dat loopt nog steeds. En de lamas. Dat was ook zo'n uh, programma. Als ik daar nou aan denk, heb ik dan het juiste te pakken als een een improvisatietheater denk. Een beetje wel, maar wat je al ziet met die twee programma's... is dat ze al heel erg verschillend zijn. Hè? De ja. vloer op is, is veel meer om het echt te acteren. Mooie dilemma's, geloofwaardig spel. En De Lama's, dat was veel meer een ja, soort comedy... Bijna stand-up-achtig uh, uh, programma. Dat zat ook in de casting al. Hè? Want bij de vloer op dan heb je de, de, de, groot, ja, wel de grote acteurs. toneel. Ja. Amsterdam, het Nationale Toneel. Verschillende toneelgroepen die daar uh, acteurs aan leveren. En bij de Lama's had je cabaretiers. Precies. En, en wat wij eigenlijk met Impro Amsterdam willen laten zien... is dat er heel veel verschillende soorten en smaken en stijlen zijn binnen improvisatie. En de algemene noemer is eigenlijk dat we zonder script het toneel opgaan. Ja. Nou, bij de vloerop heb je bijvoorbeeld een regisseur, Peter de Baan... en die geeft dan een opdracht. Maar je hebt ook soorten improvisatie waarbij er helemaal geen opdrachten zijn. Veel minder structuur, veel minder kader. Je hebt ook improvisatie waarbij ze een bestaande stijl van een bekende schrijver... zoals bijvoorbeeld Shakespeare of Tjechhoff of zo... gebruiken als inspiratie en vervolgens in die stijl improviseren. Ja. Dus eigenlijk is het heel moeilijk om te zeggen... ja, het is de lama's of het is de vloerop, want het is heel veel meer. Ja. Nou heeft uh, Peter de Baan bij de vloer op inderdaad echt even een verhaal. Dit is, de, dit, is, dit is wat jij bent, daar is waar je bent en dit is de ontwikkeling en vanaf daar moet je je maar redden. Uh, hier zag ik uh, dat het in die zin meer op de lama's leek dat er een voorwerp, een locatie van het publiek werd gevraagd. En daar moet je dan vervolgens mee aan de slag. Dus, uh, zit het in die zin dichter tegen de lama's aan? Misschien zat deze show die jij nu gezien hebt dichter tegen de lama's aan. de opening even. Precies in de opening vinden wij het leuk om even wat, met wat ja, uh, uh, luchtige, lichtvoetige energie te starten. Iedereen even lekker wakker te maken. En daarom deden we nu wat wij noemen short form. Korte vorm, korte losstaande sketches. Maar wat we verderop in de week ook gaan doen, dat heet dan longform, is dat gewoon zoals de Oostenrijkers, die gaan gewoon één langer verhaal vertellen. En dan krijgen ze helemaal geen uh, regieopdracht mee, dan is het gewoon, uh, gewoon gaan. Ja. Oostenrijkers, dat is wel leuk om even over te vertellen. Er zijn uh, een, uh, een stuk of vijf groepen hier nu. Uh, Mexico, Verenigde Staten, Oostenrijk, Ierland en Nederland. De Oostenrijkers zijn uh, met z'n tweeën. Ja. En die kregen hier, even denken, wat hadden ze als opdracht? Um, ze moesten een episch verhaal uh, vertellen. Dat was de opdracht die ze kregen. En van het publiek werd, uh, werd het voorwerp, wat was het ook weer, werd er gevraagd. In ieder geval, er kwam een kast uit. Ja, een, het... uh, inderdaad. Ze moesten een voorwerp wat al meerdere generaties in de familie kon zijn. Dat was de suggestie oh, van het publiek en dat werd een kast. Ja, ja. En hun opdracht was om in vijf minuten een soort speelfilm te maken. Told me of King me, Closet. Resistance. Dat is zo'n typische short form. korte form. Ja, en het grappige is, deze jongens die zijn supergoed. Uh, die kunnen daar dus ook gerust 45 minuten over doen. En dan alle rollen spelen, alle ins en outs, prachtige plotwendingen. Ja. En dan heb je gewoon eigenlijk een bijna avondvullende voorstelling. Kan je vertellen wat hier gebeurde? Um, nou, het, het grappige is, uh, deze twee jongens, die, ze komen uit Oostenrijk... maar eigenlijk de een is een Canadees en de ander is een Amerikaan. Alleen ze wonen al meer dan tien jaar in Oostenrijk. En waar we het net hadden over dat het neusje van de zalm in die impro uit Amerika komt... nou, deze twee jongens zijn toch wel dat neusje van de zalm. Zo'n opdracht kan je niet aan elk team geven. Uh, het is ontzettend moeilijk om een, een rond verhaal met begin, midden, eind... met, met hoofdrollen, bijrollen... Met, met comedy en drama achter elkaar door te improviseren. En dan deden zij het ook nog eens in vijf minuten. Ja, je merkte aan de zaal al, die, die ging uit zijn dak na afloop. Want het is ontzettend knap wat ze doen. Ze zochten wel naar de humor, maar niet uitsluitend. En Dat vind ik zo knap aan hen. Dat als je puur op de lach gaat spelen, dan gaat dat heel vaak ten koste van het verhaal. En ik vind zelf dat dat gaat vervelen. als ik zelf improviseer, dan probeer ik ook altijd een beetje een mengeling te maken. Tussen gewoon een, een verhaal wat wel ergens over gaat... Maar waar ook genoeg te lachen in valt. Eh, een van mijn grote voorbeelden uit Canada zegt altijd... The, the funny is in the truth. Dus als jij waarachtige dingen neerzet... dan zit daar al genoeg humor in. Ja. In plaats van als je heel erg gaat zoeken naar de grap. Ja, ja, ja. ja. Zij, eh, zij, wat, ik, wat ik er zelf echt waanzinnig knap aan vond... was dit, waar we het net over hebben. Dus de, de, de, de lach en het echte verhaal. Maar de ongelofelijke snelheid waarmee het gebeurt... Ja, en het gaat ze ook zo makkelijk af. Dat vind ik zelf heel mooi om naar te kijken. En ook bewonderenswaardig, dat lukt mij. Ik speel 14 jaar, maar dat lukt mij nog lang niet altijd. Dat het eruit ziet alsof ze het zo ja, uit hun mouw schudden. Ja. En nou, dat maakt het nog magischer eigenlijk. Maar zij zijn ook zo ervaren, ze schudden het ook echt uit hun mouw. Een van deze jongens die heeft dit, uh, dit weekend in Londen... nog in een uh, impro marathon gespeeld van 50 uur. Dan spelen ze dus 50 uur achter elkaar... Ja. En hij heeft, geloof ik, op zondagochtend even twee uurtjes geslapen en, en dan weer door. Dat geeft dus aan dat, dat uh, uh, improviseren. Je hebt er een bepaalde uh, ja, mindset voor nodig. Maar als je daar eenmaal goed in getraind bent, dan is het eigenlijk veel makkelijker dan gescripttheater. theater. Want bij gescripttheater theater moet je nog teksten onthouden. En, en, en bedenken waar moest wie ook alweer staan. En dat is het fijne van impro. Dat hoeft niet. Ze proberen closet te maar ze zijn de enige survivor. Dus so she's got a few hang-ups. Wat is die mindset? Um, er zijn een aantal dingen die je als improacteur echt moet trainen. En dat gaat natuurlijk over, over samenspel. En heel erg over openstaan voor het idee van de ander. Als jij met zes mensen op het toneel staat en iedereen heeft zijn eigen idee... en niemand luistert meer naar elkaar, dan wordt het niks. Dus echt, wij noemen dat de ja-en... Je komt met een idee en de ander bouwt daarop voort. En weer een ander bouwt daar weer op voort. Ja, en, ja, en, ja, en. In plaats van ja, maar? Precies, ah, absoluut. Okay. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is natuurlijk heel mooi. Is geen bezwaren inbrengen, maar nieuwe stappen inbrengen. Precies, dus als ik zeg tegen jou van uh, goeiemorgen bakker. Dan ben jij dus een bakker. En dan kan jij wel zeggen, ik ben geen bakker. Maar ja, dan, dan is onze scène meteen afgelopen. Ja, ja. En dan heb ik toch een beetje een, ja, een beetje rot gevoel eigenlijk over ja. het samenspel. Ja. Dus die, ja, die mentaliteit van meegaan met het idee van de ander, die is heel belangrijk. Een andere mentaliteit is uh, fouten durven maken. Dus gewoon, uh, ja, je weet van tevoren niet wat je gaat doen, dus het kan fout gaan. En dat is ook de charme van improvisatie en het publiek weet het ook. Die ziet af en toe een scène even bijna langs de, ja, langs de rand van de afgrond scheren en dan doet een van die acteurs een, een geniale ingreep. En dan zie je zo, oeh, ze hebben het net weer gered. Dat is leuk, hè? want dat gebeurt inderdaad een paar keer. En dan merk je dat dat hele publiek dat dan ook in de gaten heeft. Van, oh, wacht, we gingen inderdaad even nergens naartoe en je hebt het gered. Ja, en dit publiek, daar zitten natuurlijk ook een deel improvers in. Improvisatoren die dat zelf bijvoorbeeld als amateur, als hobby beoefenen. Die herkennen dat ook. Ja. Maar ik geloof ook wel dat het... Dat voel je wel. Ja, precies. Ook als je er zelf niet mee bezig bent. Je zei, de, de, de Noord-Amerikanen zijn hier vreselijk goed in. Waar komt dat door? Goeie vraag. Um, wat ik zie als verschil met, uh, tussen Amerika en Europa... is dat in Amerika de meeste mensen al improvisatie speelden... terwijl ze nog op high school zitten. Dan mm. hebben ze gewoon drama les en daar zit al improvisatie in. In het improvisatiecircuit in Amerika zitten ook veel meer echt geschoolde acteurs die dat doen. Terwijl in Nederland is die kloof veel groter tussen een, een Pierre Bokma die doet dan wel de vloer op, maar dat is een beetje voor erbij. En normaal gesproken staat hij in de Schouwburg. En wij hier, ja, een deel van ons heeft niet eens een toneelopleiding. We zijn er ook maar ooit via een hobby ingerold. Ja. En ik vind het mooi om te zien dat in Amerika dus impro nog veel serieuzer wordt genomen. En veel geaccepteerder is eigenlijk. Als je daar ook speelt op een festival, ja, dan, dan voel je alsof je in een soort warm bad uh, terechtkomt. En nou, daar, daar hebben wij nog wel wat, uh, wat zieltjes te winnen en wat, uh, wat ambities liggen ook. <laughs> Zou je Pierre maar hier tussen willen hebben? Oh, dat lijkt me fantastisch. Ja, zou dit kunnen, denk je? Ja, hij zou dat zeker kunnen. Waarbij het ook... Uh, wij moeten altijd een ensemble creëren. En je kunt niet zomaar een, een, een ster er tussen zetten... als daardoor de rest bijvoorbeeld dichtslaat. Dus in het cast, wat ik natuurlijk als artistiek leider heb gedaan... heb ik ook heel goed gekeken naar... hoe krijgen we een mooie mix van, van uh, fris-jong talent... Uh, ...en oude rotten en dat ze nog wel lekker samen kunnen spelen. Ja. En we hebben net ook twee dagen in aanloop naar deze opening met elkaar getraind... ...en uh, heel veel teambuildingsdingen gedaan zodat mensen echt elkaar een beetje leren kennen... ...en vertrouwen op toneel. Nou ben je de artistiek directeur van dit festival, maar je bent zelf ook improvisatie acteur. Wat ik zelf wel grappig vind, je staat in het, in het uh, hoe heet het, het fringe, het, het randprogramma. Ja. Uh, dus de, de artistiek directeur van het festival staat in de randprogrammering ja. van het festival. Wat is het leuke als acteur, als actrice om, eh, om improvisatietheater te doen? Wat ik het mooiste moment altijd vind, nog steeds na 14 jaar, is... je hebt gespeeld met elkaar, het licht gaat uit, je buigt, het publiek klapt... het licht gaat weer aan en je kijkt je medespeler in de ogen en je denkt... Wat hebben we in hemelsnaam gedaan? En je, je kijkt elkaar een beetje lachend, verbaasd aan van... We hebben hier net iets magisch gecreëerd. Ik, ik ben alweer de helft vergeten van wat er is gebeurd. Maar het was zo die tinteling, die spanning van dat moment. Ik kan vaak ook niet slapen na een voorstelling. Omdat ik al die beelden komen nog terug en de adrenaline. Ja, ah, super. Ik zou niet anders meer willen. En zo zijn we terug bij nooit meer slapen. <laughs> Come on, darling. I'll show you my world. Een wereld van enchantment. Een wereld van liefde. Een wereld is is één. U hoorde verslaggever Botte Jellema bij de opening van Impro Amsterdam. En daar sprak hij met Anja Boorsma, directeur improvisatietheaterfestival en zelf ook improviserend artiest. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. U kunt ons bereiken via het e-mailadres nooitmeerslapen.nl En we hebben ook een uh, website vpronl slapen Alles aan elkaar. En we zitten op twitter. @vpro -nms. Morgen is er weer een uh, Nooit meer slapen na middernacht. Dan komt de beeldend kunstenaar Joep van Lieshout langs. Van hem verschijnt namelijk het nieuw boek New Tribal Labyrinth. En daarin geeft hij een overzicht van de kunstwerken die hij sinds 2010 heeft vervaardigd. En hij wil praten over overconsumptie en de uitputting van grondstoffen. En we doen verslag van de uitreiking van de VSB Poëzieprijs 2014. De winnaar wordt morgen in Rotterdam bekendgemaakt. En we gaan praten met de Vlaamse filmmaker Giet Tek... die voor zijn documentaire Feel My Love een jaar lang dementerende ouderen heeft gevolgd. Dat dus allemaal morgenavond in het programma Nooit meer slapen. Straks op deze zender Radio 1 gaat Wakker Nederland verder met hun programma... Nog steeds wakker of nog altijd wakker of... Uh, we zijn nog wakker. Ik ben ineens de, de naam van, van jullie programma kwijt. Ze staan daar klaar, maar uh, ze, zijn, uh, ze zijn nog wakker. Dat u het weet en u kunt straks naar ze luisteren op Radio 1. En ik wens u een hele fijne nacht en uh, graag tot morgen.